De kapper en zijn broer. Een spel van Juri Kwant. Regie: Els Blooper. Goedemorgen kapper. Morgen meneer. Zeg u het maar. Eh uh. Ja. Hebt u een broer? Pardon? Grapje. Ik vroeg of u een broer had. Maar uh, deze zaak is natuurlijk veel te klein... om met z'n tweeën te runnen. Inderdaad. Maar uh, ik heb wel een broer... als u er prijs opstelt dat te weten. Ik zou zeggen van achteren of zij wat opknippen... om te beginnen. Uh, neemt u plaats, meneer. Zo. So. Oh. Wilt u uw jas niet even uitdoen, meneer? Hè? Huh? Ja, van mij mag u hem aanhouden, maar het lijkt me wat warm. Ik hou hem aan. Laat we elkaar tutoieren. Als u dat prettig vindt, meneer, mag u mij gerust met je en jij aanspreken. Zo. U, uh, U hebt mooi weer meegewacht, meneer. Zie je wel. Altijd die afgezaamde opmerkingen over het weer. <laughs> ja, ja, ja. U hebt geen klokken, deze zaak. Achter u, meneer. Als u in de spiegel kijkt, kunt u hem zien. Maar hij is, er is... stil. Klok die stilstaat is geen klok. Misschien zit er helemaal weg in uw werk in. Iedereen kan wel een foto van de klok ophangen en zeggen dat het de klok is. Dat wilde ik net zeggen, meneer. Hij is kapot. Ik ben er nog niet aan toegekomen om naar, naar te kijken. Doet u dat? Wat? Hebt u er de tijd voor? Laat u dat dan niet door een erkend vakman doen? <laughs> misschien betalen, zeker. Nee, dat probeer ik eerst zelf even. Maar uh, dat zeg ik net, ik heb er nog geen tijd voor gehad. Uh, achter en opzij opknippen zij u? Kunt u dat wel. We doen ons best, meneer. Ja, maar uh, wat ik zeggen wilde... Weet u zeker dat u hier kwam om geknipt te worden? Hoezo, ik ben hier toch in de kapsalon? Of geeft u het nu al op? Ja, het ziet er piekfijn en verzorgd uit, meneer. Ja, als ik niet beter wist, zou ik zweren dat u net van de kapper komt. Hm. Wat een instelling. Geen wonder dat het je zo slecht gaat. Je maakt het wel heel gemakkelijk. U bent zakenman, wordt u althans geacht te zijn. Maar als u mij niets wilt verdienen, dan bent u een slecht zakenman. Dat is de eerste en belangrijkste stelregel. Niets aan u verdienen? Daar gaat het niet om, meneer. Natuurlijk wil ik iets aan u verdienen. Maar het moet wel nut hebben. Ja, ik sta hier niet om u te belazeren. Scheren dan maar. U zei scheren. Alsjeblieft. Hij is dikker geworden. En grijs. Ja, wat, wat, wat kijk je me dan stom aan? U moet de zeep, dat niet de spul. Moet u met de kwast op en rond mijn kin aanbrengen. Niet te zuinig, niet te zacht. Eén van de twee, meneer. Of u hebt wel een hele lichte baard. Of u hebt u vanochtend nog geschoren. Stel, stel, stel, stel, stel. Wat hoor ik? Dat geker Ik denk dat mijn vrouw onze kleinste in het bad doet, meneer. U bent getrouwd. Nee, inderdaad. Wanneer? Nou, veertien jaar geleden. Mooi, dat klopt. En hoeveel kinderen heeft u? Twee. Leeftijd? De oudste is zeven. De baby is drie maanden. Zorgt uh, matje. goed voor je? Wat blieft u? Martje? Ja. Of ze goed voor je zorgt? Ja, als u mijn vrouw bedoelt. Ja, natuurlijk. Maar zij heet Carola. Mijn vrouw heet Carola. Wat gaat u dat eigenlijk aan? Carola. Carola. Ach, wat maakt het ook uit. Martje, Carola. Zou moeder bevallen hebben. Carola. Ze hield van die wat buitenlandse klinkende namen. Ze vertelde me toen ik geboren werd, hebben vader en zij gekippeld over mijn naam. Zij de Charles, vader Koos voor Gijs. Zie jij mijn naam mooi? Daar heb je eigenlijk nooit over uitgelaten. Ja, hoe zou ik dat hebben kunnen doen? Ik ken uw naam niet eens. Die had ik wel verwacht. Ja, ja, natuurlijk. Ach, ik kan het me ook wel voorstellen. Misschien dat ik zelf net zo zou hebben gereageerd. En toch, ik heb ervoor betaald. Veel meer dan vader in de tijd. Meneer... Hoeveel heeft die gekost, jouw zaak? Is die al betaald? Meneer... Goed. Niet nippen, niet scheren. Manicuren dan maar. Ah. Helaas, meneer. Vandaag niet. Aha. Best. prima. Maar kom dan eens even mee. Naar buiten. Kapper. Ik weet waar u op doelt, meneer. Ik weet het wel, maar altijd... Kom, kom, kom eens even mee naar buiten. Dat is echt niet nodig, meneer. Oh, oh, ja, dit gaat te ver. U schreeuwt. Kom dan, geef me deze eens even mee naar buiten. hè. Daar, He? ziet u? He? He? Wat staat daar? Ik weet het wel, meneer, maar mijn vrouw... Oh, voor de verzorging van uw handen. Vader draait zich om als een glas. Het is mijn vrouw die de manicure doet, meneer. Behalve op dinsdag. Dan heeft ze geen oppas. Heel slim. Heel slim. Maar het kan me niet schelen. U mag niet adverteren met niet dat u dit kunt waarmaken. Ik zal zelf uw handen verzorgen. Ga u maar weer zitten. Als u mij had weggestuurd... had ik een klachtenbrief over u aan de bond geschreven. Ik zou die brief natuurlijk alsnog kunnen schrijven. Het is misschien niet erg collegiaal, maar... uiteindelijk is het in het belang van ons allemaal. Het kappersvak... ...moet beschermd worden, moet een hoger aanzien komen. Het moet niet een de naam krijgen... ...omdat deunhazen zich er weer bezighouden. Dus als ik die brief schrijf... ...loopt het voor deze kapper... ...vast en zeker niet erg goed af. Maar ik zou... ...ook... ...kunnen besluiten mijn mond te houden. De doofpot te openen, alles erin te stoppen... ...en vervolgens vliegen de deksel erop doen. Kleine onvolkomenheden en nalatigheden... ...met de mantel der liefde bedekken... Uiteindelijk moet je het van je familie hebben. Maar aan de andere kant, kleine Johan... ...het is allemaal niet zo niets. Je verzuimt mijn jas aan te nemen, ik zweet als een otter... ...je was je handen niet voor je me ...je hebt geen klokje, je met dingen die je niet kunt aanbieden... ...en ergste van alles. Het is je helemaal niet opgevallen dat ik onder de rook zit. Je zou voor de aardigheid eens onder mijn overjas op een culbertje moeten kijken. Het is een zwarte, maar op mijn schouders lijkt hij wel grijs. Dom, Johan, wat dom... Als jij zo dadelijk met mijn hand aan de slag gaat, dan weet ik zeker dat je mij pijn zult doen. Je bent een lomp. Let me op. Ik ben blij dat u er zo vrolijk onder bent, meneer. Zo. Uh, uw rechterhand, alstublieft. Alsjeblieft. Maar meneer... Wat zweet u? Kunt u nou echt uw jas niet ervaren? Nu is het te laat. Zoals u wilt. Heb je broers? Dat hebt u al gevraagd. Ik heb één broer. Wanneer heb ik u dat gevraagd? Ja, Dan net? Vandaag vanochtend sinds ik hier ben. Dat zeg ik. Dan Gelukkig. Hoe oud is die broer? Kijk, hij is van 24. 61 jaar is hij. Zijn naam? Felix. Dat is de... burgerlijke staat. Ongehuurd. <lacht> hij moest eens weten dat ik u dit allemaal vertel. Waarom? Ja, dat zou ik u niet met zekerheid kunnen zeggen. Ik heb hem namelijk al een hele tijd niet gezien, moet u weten. Weet u wat nou zo toevallig is? Nou. Ik ben ook ongehuurd. Oh! Ik heb mijn broer ook al een hele tijd niet gezien. En u bent ook 61 jaar en u heet ook Felix. <lacht> Inderdaad. Ik dacht dat u daarnet zei dat u uh, Charles of Gijs uh, of iets dergelijks heet. Dat hebt u niet goed geluisterd, Slimmerik. Ik heb gezegd dat moeder Charles mooi vond en vader Gijs. Het zegt een compromis, Felix. Mogelijk. En trouwens sommige mensen... We hebben meer dan één voornaam. Uh, dat is waar. Uh, wilt u uw hand stilhouden, alsjeblieft? Laat mij... uw voornames raden. <laughs> nou, we hoeven er geen quiz van te maken. Ik wil u zo wel vertellen hoe ik... Nee, nee, nee, nee, nee, niet zeggen. Meneer, uw hand niet bewegen, alsjeblieft. Ik zit hier met hele akelige stukjes gereedschap in mijn handen. Dat moet u niet vergeten. Wat betekent dat? Is dat een dreigement? Ik ga gillen, hoor. Ik schreef de hele buurt van elkaar. Je vrouw zal het horen en de buren. En ze zullen allemaal te hulp schieten. Jij hebt geen schijn van kans. Daarvoor is het nu te laat. Verst met open vizier. Of anders geef je over. Ach meneer, alsjeblieft, vindt u zich niet zo op. Het enige wat ik vraag is of u uw hand niet wilt bewegen. Goed, goed, goed. Maar geen geintjes. Ik zie alles. Geen geintjes. Eerwoord. Gaat u ondertussen uh, gerust door met raden? Han. Johan. Nee. Johannes. Johan. Het spijt me. He, je hebt het mis. Dat kan niet. Toch is het zo. Goed. Jij bent. dat maakt niks uit. Zoals ik al zei, mensen hebben soms meer dan één voornaam. Robert. Nee. Simon. Uh, nee. Acht. Ook niet weken. Nee, Nop. Martin. Nee. Patrick. Ja, ja, ja, ja, ja, u bent warm. Denkt u eens aan een. Uh... aan een andere heilige. Een andere zin. Niet helpen. Niet voorzeggen. Zonder enige aanwijzing komt u er nooit achter. Joris. Aangenaam. Ik wist het de hele tijd. Stel je voor dat ik jouw naam vergeten was. Je voorletters staat trouwens niet op het naambordje dat in de etalage hangt. Nog zo'n nalatigheid Uw hand, meneer, u beeft. Ik noem je bij de voornaam. Ik neem aan dat je daar geen bezwaar tegen hebt. Niet in het minst. Dat heb ik u al gezegd. Wanneer? Wanneer hebt u dat gezegd? Ja, daarnet. U komt binnen. En u vraagt. Of u je en jij tegen me mag zeggen. Oh. Ik recapituleer even. Jouw broer... Heet Felix. Ik heet Felix. Jij heet Joris. Je moet er alleen nog de naam van mijn broer toevoegen. Die zal dan ook wel Joris heet. <laughs> Inderdaad. En ik zie er de humor niet van in. Het net sluit zich langzaam. Begrijp je waar ik naartoe wil. Joris. Ik heb er geen flauw benul van, meneer, maar één ding staat vast. Als u uw handen zo blijft bewegen, dan kan ik mijn werk niet doen. Zeg toch, Felix, je mag me gewoon Felix noemen. Het is niet mijn gewoonte, meneer, om zo allemaal. Au, je doet me pijn met dat pinzet. Auw! zeg ik. Begrijp je nou wat ik bedoel, hè? Au, je doet me pijn. Au, schot. Je deed, ja, je deed het expres. Je tart me, joris, je tart me met je meneer en je u. Daar kan ik niet tegen, dat weet je. Ik heb het niet verdiend. We zijn nauwkit. Dat moet jij accepteren. U en meneer, waarom doe je dat? Waarom speel jij met vuur? Waarom riskeer jij je, je zaak? Hoeveel jaar heeft je het gekost om dit op te bouwen? Tien? Vijftien? Ik weet dat je nog niet vrij hebt van die hypotheek, je middel. Weet jij wel hoeveel zaken ik inmiddels heb? Natuurlijk weet je dat. Meneer Vijf. Vijf. Helemaal. Van mij alleen. Is er iets, Jos? Nee, nee, nee, nee. Maak je geen zorgen. Ik ben met de handen van deze meneer bezig. Oké. Okay. Ik ga zo met de baas en de baby naar het park. Dag. Dag. Jos? Laat jij je zo noemen. Jos? Zo. Met enige onderbrekingen weliswaar. Maar uw rechterhand is klaar. Als je zegt dat alles in orde is... kun je de linker laten zitten. Je hoeft het maar te zeggen. Dat is toch geen gezicht, meneer. Een verzorgde hand en een onverzorgde... Wat? Meneer, klant is koning. Dus als u erop staat... Weer zoiets. Halfwerk. Is voor jou geen probleem, hè? Maar ik heb jou niet nodig, heb je me verstaan. Ik heb zelf vijf zaken. Vijf kapsalons. Totaal 32 mensen aan het werk. salons. Maar waar... Moeder is nou vier en een half jaar dood, wist je dat? Interesseert je niet, hè? Maar jij weet wat ik bedoel als ik zeg dat we blij waren dat we afscheid van elkaar konden nemen. We waren niet de beste vrienden, moeder en ik. Nooit geweest. De zaak zorgde ervoor dat we altijd met elkaar wat doen hadden. Dus we respecteerden elkaar, meer niet. Secret, noemde ik haar. Oh, niet in het gezicht natuurlijk, maar... Ze wist dus. Toen ze al niet meer van best kwam, zei ze... Jij bent altijd een deugd niet geweest, niet. Dat heb ik als een compliment genomen. Ik weet niet. Luister even naar me. Voor ze stierf, begon ze erover. Natuurlijk was er formeel niets aan te merken op wat ik had gedaan, zei ze. En ik had het beslist van haar en niet van vader. Maar ze vroeg me, ze gaf me het bevel... ...jou te zoeken. Te kijken hoe je het maakt en jou te helpen. Nou, ik heb je gevonden, dus zeg het maar. Wat? Heb je deze tent vrij... Hoeveel moet er nog op tafel komen voor even van jou is? Zeg het nou maar, voor ik van gedachten verander. Het is geen... Je moet het niet zien als een cadeautje, of als een afbetaling. Daartoe ben ik helemaal niet verplicht. Niet meer. <lacht> Wij zijn kiet. Zeg nou iets. Ook jij moet je aan de regels van dat spel houden. Ik ben niet... Niet gelovig. Jij? Nee? Nee. Vader wist van dit alles niets, maar hij zou het ook zo gewild hebben. En moeder is daarboven inmiddels tot God zelf doorgedrongen... om van hem persoonlijke toestemmingen te krijgen... even buiten de poort naar beneden te mogen kijken... om te zien of ik slaag. Zou <lacht> dit zo zeggen, maak het niet moeilijk, denk aan moeder. Carola! Doe dat niet, meneer! Meneer! Meneer, meneer, wat, wat ben je toch een etter? Meneer, meneer, wat, wat toch een, etter een slomme duikelaar. Altijd geweest. Terwijl ik me uitsloofde, moest jij zo nodig een checkje roken achter. Ik deed vijf klanten in één uur, jij nog geen drie. Met geleend geld, hoor je me, met geleend geld heb ik jou uitgekocht. Alle vijf die rode rug heb ik geleend met de zakels als onderpand. Dat zegt nou niet dat ik mezelf toen de hemel op aarde heb geschapen en jou met een op laten zakken. Wat heb je met het geld gedaan? Ik wet dat er al na één jaar, wat zeg ik, één jaar, al na twee maanden geen cent meer van over was. Van de vertegenwoordiger hoorde ik dat jij een lager wal was geraakt. Hij had je ergens in de groot zien liggen. Carola, maar doe dat niet! Ik ben vier jaar naar jou op zoek. En als ik je gevonden heb, zul jij doen wat ik vraag. Wat Wat deed je daar? Ik uh, steek een sigaret op. Uh, wilt u er misschien ook een? Godverdomme. Godverdomme. Hij steekt een sigaret op. Hij steekt zo'n vieze, stinkende sigaret op. Kan eens zijn een klant wel lekker in het gezicht blazen? Ik wet dat je gisteren op de markt... ook weer haring met uitjes hebt gegeten. En van die vieze, gore knofloopnootjes laat jij je mond eens ruiken. Au! Zie je wel? Vies, peuk. Je jacht de klanten weg. Ik, ik, ik wil van je af. Carola. Die klant van daarnet. Waarom vroeg jij niet of u zijn jas uit wil te doen? Dan had jij gezien dat hij onder de roos zat zijn hele colbert. Jij. Jij helpt de zaak naar de klote. Jij doet manicures zonder diploma. Je uithangbord klopt niet. Je klok staat stil. Jij deugt niet voor dit werk, meneer. Meneer, wint u zich toch alsjeblieft niet zo op. Ik wil je niet meer zien. Jij helpt mijn zaak naar de klote. Ik, ik maak er twintigduizend van. Je kunt het geld morgen komen halen. Het kan me niet schelen waar ik het vandaan haal. Dat is noodleningen van een van moeders relaties. Boeker en tof niet. Maar jij vliegt eruit. Ik wil je niet meer zien. Heb je me gehoord? Ik wil je niet meer zien. Met je vieze zweethanden. Als ik terugkom... ben jij vertrokken. <truimert> het was hem niet. Weer niet. Had gekund. Die ogen. Het haar. Zijn leeftijd. Die zaak van hem. Alles had hij toch gedaan, vast en zeker. Iemand met schulden moet ik hebben. Flinke hypotheek. Niet zo'n oppassende huisvader is een eenmanszaakje. Maar iets, iets... Daar! Goedemorgen, kwaffeur. Goedemorgen, meneer. Waarmee kunnen wij u van dienst zijn? Eh. Uh, uh, uh, uh, kunt u. Eh. Uh, uh, is, is deze zaak. Uh, <coughs> hebt u. hebt u schulden? Huh? In De Kapper en Zijn Broer, een spel van Jurri Kwant, werd Van de Vlier gespeeld door Jan Borges, De Kapper door Frans Kokshoren en Carola door Gerry Mantel. De regie had ad Leupler.